De keeper is betrapt tijdens een dopingtest eind oktober. Hij zou een pilletje hebben gebruikt waarmee je andere doping zou kunnen maskeren. Volgens Ajax is het verhaal niet zo zwart-wit als dat het lijkt, vertelt verslaggever Jeroen Stekelenburg. Het verhaal is dat, dat die ochtend, 30 oktober, Onana zich niet zo lekker voelde naar een pilletje greep. En daarbij per ongeluk een pilletje greep dat eigenlijk voor zijn vrouw bestemd was. Dus op die manier dit middel binnen heeft gekregen. Ja En het gevolg daarvan is, is dan dat hij voor een jaar uitgesloten is van alle voetballen. Ajax is het dan ook niet eens met de schorsing en gaat er tegen in beroep. Er staan verschillende mannen voor de rechter vanwege de rellen in Eindhoven twee weken geleden. Een man van 24 heeft zijn uitspraak al gehoord... Hij moet vier maanden de cel in. Je hoort verslaggever Matthijs van der Wiel. Je kent hem wel, misschien deze verdachte, van een filmpje wat veel uh, aangeklikt is toen uh, die avond. Een man met een capuchon op die voor de menigte eigenlijk uh, de ME stond uit te dagen. Met zijn handen en zijn kruis stond te grijpen en stond te schreeuwen. Van allerlei beledigende dingen stond te roepen naar de ME. Ook gooide die stenen naar de ME en heeft hij volgens de rechter een hoop mensen om zich heen opgehitst. ...staan vandaag nog drie railschoppers voor de rechter. De douane heeft deze week in de haven van Rotterdam bijna 1000 kilo kook onderschept. De eerste lading zat verstopt in een container met vaten chemicaliën uit Chili. De tweede container kwam ook uit Chili en hoorde vol wijn te zitten. De drugs zijn bij elkaar ruim 69 miljoen euro waard. En in Duitsland zijn 185 acteurs uit de kast gekomen. Ze hebben hun handtekening onder een brief gezet omdat ze willen dat er in Duitsland meer wordt gepraat over LHBTI'ers en non-binaire mensen. In de brief staat dat ze eerder niet open over hun privéleven wilden praten omdat ze bijvoorbeeld bang waren om te worden overgeslagen voor sommige rollen krijg je het weer nog. Kans op een buitje vanmiddag. En het is 3 graden in het noorden, een graad of 10 in het zuiden. Dit weekend koud en er is sneeuwopkomst. Vanaf zaterdagmiddag vallen de vlokken. En het wordt een graad of 3 morgen voor de buien. En na duikt de temperatuur onder nul. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N201 van Hilversum naar Uithoorn... tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. Je hebt daar 10 minuten vertraging.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 ZFM radioprogramma. Morgen is het weekend. Ja, welkom bij Morgen is het weekend. Uh, we hebben een nieuwe jingle en een nieuwe naam gedaan. <laughs> ja, dus morgen is het weekend. weekend. <laughs> ja, nou, Pim Groof is er weer en uh, ik ben er weer. En uh, we gaan er weer een leuk programma van maken. We krijgen ook nog een gast, hè? We krijgen nog een gast. Ik heb deze week geen contact meer met haar gehad. Maar ik hoop dat ze het nog herinnert. Ja. Uh, als het goed is, komt Ingeborg. Nou, als ze luistert Ingeborg. De deur staat open. De koffie <laughs> ja, maar... is... Uh... Nog niet klaar. <laughs> <laughs> het zou zomaar kunnen. We zouden zo'n dan... koffie kunnen maken. Oké, okay. Maar tot ze komt uh, weer wat muziek natuurlijk. Ja. Billy Joe met Pianoman.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 to see, to forget about life for a while. Thank <laughs> you. We hebben net het nieuws gehoord dat André Onana uh, bij een zogenoemde out-of-competition controle uh, sporen van furosemide zijn gevonden. Furosemide uh, is een plasmiddel dat wordt gebruikt bij hoge bloeddruk, hartfalen, nieuwe van mensen met uh, problemen hebben met het afdrijven van vocht. Het werkt ook heel goed tegen doping, inderdaad, als je wat uh, te veel doping. Uh, drugsmiddelen gebruikt heb. Dan kan je wat furosemide nemen. Oh, he, ook als je te veel alcohol hebt gedronken? Als je te veel alcohol hebt gedronken, ook. Ja, ja, ja, ja. Echt waar, en dat drijft af. Ja, Dat drijft af. Oh, dan ben je weer nuchter in één keer. En nou, Of je echt nuchter bent, weet ik niet. Maar in ieder geval is het niet. Ah, de meeste nou, troep is ja. niet meer in je bloed te vinden. Tip van de week? Tip van de week. <laughs> en, uh, Maar ja, Onana die... Uh, hij heeft een foutje gemaakt. We hebben, net, nou, we hebben het over een topsporter. Hè? Dus je bent heel goed voor je lichaam, want je, je bent een topsporter. Ja, ja. Je voelt je niet lekker. En je vrouw heeft uh, plasmiddelen voorgeschreven. Heeft waarschijnlijk dus een, of een hoge bloeddruk... of iets aan de nieren of iets aan de hart of wat ook. Dus je weet dat daar medicijnen voor zijn. Dan ga je een pilletje pakken en je kijkt niet wat je pakt. Je pakt gewoon dan de eerste de beste... Ik hoop niet dat die vrouw te ziek is. Want <lacht> dan kun je toch wel behoorlijk wat ernstigere middelen nemen. Ja, ik uh, vind het een zeer ongeloofwaardig verhaal. <lacht> maar ja, goed, dat uh, ja. is jammer. Maar... Ja, maar hij zit dus wel voor een jaar geschorst. Dat is natuurlijk wel voor Ajax heel erg. Een jaar? Dat is heel ja, lang, inderdaad. Twaalf maanden is hij geschorst. Met onmiddellijke ingang. Zo. Dus. Oké. Okay. Ja. Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het Weekend. Weekend. Weekend. Ja, komen we bij het volgende bericht. En dat is dat Coldeniering-gitarist uh, uh, George Coyemans ernstig ziek is. George Coyemans, de 72-jarige gitarist. Uh, en een van de oprichters van de legendarische rockband De Coldeniering, is ernstig ziek. en kan voorlopig niet meer optreden. De manager van de band laat weten uh, aan de site uh, dat de toekomst van de band heel onzeker is. Ja, hoe we... oud is hij nou? Ja, hij al ook wel in de 70, denk hij ik. Hij is 72. 72, ja. Nou. Ja. ja, triest. Oh, ja, zeker, laten we het houden. Het is een legendarische ja. band. En we gaan volgende week gaan we een uh, dingetje over ze maken. Special een special rural Een van ja. uh, ja. eventjes. Ja, ja, dan hebben we twee uur niet genoeg, maar uh, we korten het een beetje in. We He? korten het in. Ja, ja. Nou laten we dan maar meteen een nummer draaien van de coördinering. Ja, He? de Twilight Zone. Die komt hij. It's 2am It's too late. It's, Here it's gone late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. It's too late. was ik net een stukje over aan het lezen. Het is trouwens behoorlijk veranderd in de loop der jaren. En het uh, is geboren als Kim Smits. En het was in 1981 begon ze met een nieuw Wave nummer 'Kids in America'. Oh, en, ja. ja klopt, die ken ik ook nog wel. Ja. Ja. ja. ja. Dus. Uh, nou ja, het, het komende weekend wordt er sneeuw verwacht en de Kennemerduinen zuid die uh, waarschuwen al daarover van. Uh, ...komt niet met z'n allen met sleetjes naartoe, Want het kopje van uh, Bloemendaal is ook afgesloten. Er mag ook niet met het slee vanaf gereden worden. Oké. Okay. En Nationaal Park Zuid, dat is hier in de buurt? Nationaal Park Zuid is uh, daar je de, de AWD... ...en aan de andere kant op je Zuid, bij de Zeeweg. Dat oh, daar. Oké. Okay. daar Zuid. Ja, daar helemaal, oké. Okay. Ja. ja. En bij uh, ja. het Kraantje Lek. Ja. Je had hier vlakbij bij onze rotonde hier bij Nieuw Unicum. Dat, is, uh, dat ook, uh, is AWD. Oh ja, de waterleiding, De Waterleidingsduinen. Ja. Ja, okay. Amsterdamse waterleidingsduinen. Eh, er wordt ook opgeroepen ge, ge, van blijf in Godsnaam op de paarden. Want er zijn ontzettend veel uh, mensen in de duinen. En dat merk je met paardrijden ook. Dat het, iedereen loopt over het ruitenpad en doet. Mag dat niet? Uh, mensen mogen over het ruitenpad, ja, maar wij kunnen er niet mee zo goed rijden. <laughs> er je bent staan even... Bukkies en er staan weet ik. Je bent er veel ja. groter, je spring je eroverheen. Ja, een paard is een vluchtdier. <laughs> een vluchtdier? Ja, de, de, die vinden bukkies niet zo leuk over het algemeen. Oh, ik heb je... het wel een keer gehad hoor, dat ik iemand, dat er dat dus zo'n bukie op zo'n ruitenpad staat. Ik zeg van ja, luister, ik weet niet of je heel blijft als ik er langs loop. Mijn paard wilde niet langs, dus ik kan hem best wel eens gaan mappen. Oh. Er zat geen kind in hoor, dat was een leuk zo. <laughs> maar wat is een vluchtdier? Dat hij automatisch vlucht. Is een, een, ja, een, een prooidier. Een prooidier vlucht. Oh, lucht. ja. Op okay. het moment dat er gevaar is, dan gaan ze gewoon ja, de andere kant op rennen en dan maakt het niet uit waar ze oh, naartoe rennen. Oké, okay. ja, ja. Vandaar, en dat kan natuurlijk problemen geven. Dat ja. kan me ja. problemen geven. Ja. Oh. Dus. Goed, we gaan verder met de Heer en Aquarius. Well, boy, don't worry too much. It's, it's just these smart people that's got to worry. The Lord's going to take care of the eggnog. Huh? <laughs> you paying attention? Okay. Right. Okay. Hello, alters, forges, knowingly destroys, knowingly mutilates, or in any manner changes this certificate may be fined not to exceed $10,000, or imprisoned for not more than five years, or both. We met Hair, een musical uh, van Broadway uit 1967. over de hippie-idealen en de flower power. En, uh, in Nederland uh, was hij te zien op uh, 2 januari 1970... in een grote tent op het Olympisch Stadion in Amsterdam. En daarna kregen we Angie Stone. En Angie Stone is een, um, uh, tegenwoordig een van de bekendste artikelen in de Neo-Soul... Maar onder meer uh, uh, Macy Gray en de neo soul. Ja, ik heb er nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. De maar neo soul. staat hier neo soul? Neo soul, ja. Neo. Ja. Ja. Ja. Heeft er naast gelegen of zo? Ik heb geen idee. Ik ga even koekelen wat neo soul is. Dat vind ik toch wel heel interessant. Ja, hij is het volgende nummer. Na het volgende nummer krijgt u te horen wat neo soul is. Ja. Het volgende nummer heeft betrekking op het weersbericht. En uh, we krijgen uh, vanaf zaterdagavond sneeuw en er uh, komt wat uh, uh, wolkenvelden in het noorden en enkele buien. Lokaal kan de zon doorbreken, het wordt zo'n 3 graden in het noordoosten tot 11 graden in het zuiden. Morgen is het bewolkt met in het zuiden af en toe regen. In de avond gaat het op steeds meer plaatsen sneeuwen en zondag valt er een flink pak sneeuw. De grootste schaal valt, uh, op grote schaal valt 5 tot 10 centimeter. En regionaal 15 tot 20 centimeter. Het is koud met drie, min 3 graden in het noordoosten. En maxima rond het vriespunt in het zuiden. In de middag daalt de temperatuur. En uh, er volgt een koude nacht. Nou, spannend toch? Dan gaan we ja, koud okay. weg. Dat was het weer. Ja, we had nog van met de goed wat neo soul was. Nou, wij lezen vooruit Wikipedia. Neo soul, ook wel bekend als nu soul, is een van oorsprong Amerikaans en relatief nieuwe muziekstroom. Hij komt voort uit de moderne rhythm and blues, de soulmuziek uit de jaren 70 en de hip hop. De term neo soul werd geïntroduceerd door de Amerikaanse platenlabel Motown uit Detroit in de jaren 90. Neo soul heeft ook wel invloeden van reggae en black gospel. De muziek wordt voornamelijk door Afro-Amerikanen gemaakt. Nou, dat klopt allemaal wel, ja. Ja. Nou, mooi nummer. Bedankt voor... Dat was Angie Stoon natuurlijk. Ja. Ja. Ja. ja. We gaan nu verder met Cabaret. Ja, helemaal vinkers. Tot het nieuws. Ik had zo bedacht dat het belangrijk was... om u zo'n sollicitatiebrief voor te lezen... die je destijds na de middelbare school om de havenklap op de post ging. Mijne heren... Reagerende op uw advertentie waarin u personeel vraagt... overwegende en aanvaardende zult u omschreven... mede-overwegende voetnoot 2 van uw vacature... en wel zodanig dat er halve concluderende als ondergetekende... een dergelijke functie te ambiëren, verblijf ik. Hopende dat ik hiermee een sollicitatiebrief heb geschreven, teken In afwachting van uw afwijzing, et cetera...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 Jij als verkoper legt hen dan uit dat hij dan de keuze heeft uit maar liefst twee verschillende kleuren. De koper maakt een keuze en weer verlaat een tevreden klant het pand. De praktijk. Verkoopt je kussentjes? Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Verkoopt je kussentjes? Waarmee kan ik u van dienst zijn?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 Komt hij dan maar mee, dan heb ik hier een leuke broek voor u. Ik vind het een zeikerige broek. Ja, het is echt iets voor u. <lacht> nou, vrouw, in dat geval pas ik hem mee. Hoe zit die? Ik krijg hem niet dicht. Er is een model hoor. <lacht> Hoe vindt u hem? Ik vind hem nogal lijzig. Lijzig? U moet het ook zien met zo'n lullig shirtje erboog.